Laat ons aanvangen met het zingen van psalm 42 en daarvan het eerste en het vijfde zangvers. Hmm. Zou nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilige woord. Het wat u beschreven vindt in het boek der Psalmen En daarvan na de persalm 67. Wij noemden persalm 67. Een persalm, een lied voor de opperzijnmeester Op de nezenat. God zij ons genadig en zeven ons. Hij doet zijn aanschijn aan onze lichten, zela. Opdat men de aarde uw weg kennen, onder alle heidenen uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken. Altemaal zullen u loven, de natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat zij de volken zult richten in rechtmatigheid en de natiën op de aarde, die zult zij leiden, Selaar. De volken zullen u, o God, loven. De volken, maal zullen u loven. De aarde geeft haar gewas. God, onze God, zal ons zegenen. God zal ons zegenen. En alle de einden der aarde zullen hem vrezen.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 Toch ook een nare heidense gewoonte. Zo op oudejaarsavond. Zo zoveel leven te maken met bussen en vuurwerk En weet ik wat iets meer zegt. Wat dan de jaarverwisseling aan moet duiden. Het was vannacht wel bijna één uur. Bijna één uur, en dan leg je er maar op slot, jagen ze de duivel in jaard. Of dat helemaal niet is opgenomen. Ik dacht als dat vuurwerk van Ede alleen aan de verbouwing van de kerk vermaakt, werd dat me dan van zijn we dan al overhielden. En toen we maar ik wist. Aame brug van de weelde. Arme brug van de weelde. Dan weet de mens niet meer wat er mee doen moet. Dan weet de mens niet meer hoe die zeggen moet. En dan leeft hij maar aan. En dan leeft hij zichzelf maar aan. En ten andere is het ook de gewoonte, dat mijn nieuwejaarsmorgen, vele nieuwejaarswensen gedaan. En er zullen er veel gedaan worden met een onoprechter, Maar er zullen er ook nog enkele gedaan worden met een oprechter. Als ik meer dan zestig jaar terugdenk, dan gingen we met die dorpsjongens al de boeren langs. En dan overal de deur was het, ik wens u veel heil en zegen het nieuwe jaar. Bij de ene kreeg je een kluit, dat weten wij niet meer, wat is een kluit he? En minderwaardig. bij sommigen kreeg je een dubbeltje sommigen en bij een enkelen kreeg je een kwartje en hij dan thuis kwam dan moest dat op tafel brengen. dat was niet voor ons dat was voor je ouders die hadden dat nodig en die gebruikten dat maar ik wilde toch ook wel een nieuwe jaar wensen ja En dan hoop ik dat je allemaal bekeerd wordt. Dat je allemaal in dit jaar van dood leven gemaakt wordt. Dat je allemaal in dit jaar uit het rijk van Satan afgemaakt wordt. En in het rijk van Christus ingezuid wordt. Dan gun ik je allemaal een nieuw hart. Een nieuw hart. Met de vrezen des sveren. Voor uzelf. En ook in uw huis. Ook in uw huis. Dat je kinderen daar wat van horen. En wat van zien mag Van de vrezen des sveren. En diegenen. Die enkelingen. De welke uitzien naar de verlossing, mogen eens rijp gemaakt worden voor de verlossing. Die uitzien om eens te mogen weten. Ik weet in wie ik geloofde, dat ze dit jaar bankroet mag gaan. Bankroet mag gaan. En er niets te overhoudt als een falligement. Met de schuld van de aarde tot de neem. En dat dit jaar de oplossingsjaar is worden Door Christus met God. En dat verzoenende bloed. In dit jaar werden verheerlijkt En werden toegepast. Want we zijn dezelfde van gisteravond. En moesten we gisteravond bekeerd worden van morgen ook. En morgen ook. We hebben die overgang weer als zondags gemaakt. Want een nieuwe jaar geeft geen nieuw hart. Maar dat is het werk des geestes. De Heer mocht het gehoor in dit jaar. Is eenmaal willen heiligen. Midden door horen dat dit jaar een onvergetelijk jaar voor je wordt. Voor u of voor je vrouw. Of voor een van je kinderen. Dat er van dit jaar nog eens gezegd mocht worden. Hij is mijn gedachte geweest. En hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekregen. Dat dit jaar en jaar van droefheid mag zijn. Zodat de vreugde des Evangeliums baat mag worden. Dat dit jaar je laatste jaar is mocht zijn van onverzoend zijn, van ongered zijn, van onverlos zijn. Dat dit jaar het laatste jaar is mocht zijn, vervreemd van God, maar is geëigen door God, is geëigen door God. En op adem, de vrede God die alle bestanden boven gaat. En voorproeven, voorsmaak, mocht ontvangen. Ik weet zeker dat die ene keer die onverminderde liefde Christi geproefd heeft. Dan ben je bedorven voor alle andere lippen. Voor alle andere lippen. Als je een keer die genade gods geproefde. Dan blijft er een dorst over. Ach, werd ik derwaarts weer. Dit jaar mocht eens onhoudbaar worden. Dit jaar mogen eens leiden tot een gerichtsonderhandelingen volk. En tot gerichtsafhandelingen. afhandelingen. O, je nog eens weten mocht. Door wie verlost. En waartoe verlost. En waarvan verlost. Opdat dit jaar van gods wegen tot een jubeljaar gebracht me wordt. Een thuiskom in de ene God, Vader, Zoon en Heilige Een thuiskom door recht en door gerechtigheid. Een thuiskom in dat huis waar God rust in Christus en Christus in God. En mocht het gehoordere waarheid, is mengen met geloof, om eens te geloven aan me horen. En eens een keer te mogen geloven waar we onderwezen zijn. Opdat het is strekken mocht tot zijne verheerlijking en tot zaligheid die we zien. En mocht onze uw vrouwen en u mannen die dit jaar weer begonnen zijn eenzaam, die dit jaar weer begonnen zijn alleen, alleen, alleen. Dat woord alleen wil wat zeggen die samen geweest. Dat woord alleen dat wil wat zeggen als die getrouwd geweest. Dat woord alleen dat wil wat zeggen. wanneer de beste helft naar het graf gebracht. En er elke dag, al mag de smart wat gelenigd worden, het gemiste blijft. Want wat is een weduwvrouw? Niet alleen een gebroken huwelijk, midden gebroken. Dat huwelijk is midden gebroken. De ene helft is weg en de andere helft zit verscheurd in huis. Maar wij, u vrouwen zijn onthoofde mensen hun hoofdleggingsgracht. Hun hoofdleggingsgracht. Zijn onthoofde mensen. En als je nu nog getrouwd mag zijn, kan zijn in dat het jaar ten einde is, dat je het niet meer bent. En waar ik elke dag je vrouw verliest, ik elke dag je man verlies. Er is geen dag waarop de dood zijn werk niet doet. Mocht nog eens zijn dat golden onze vrouw. Niet alleen een doorkomen in de tijd, dat is veel. Dat is veel, want je bent in de tijd. Mooi je ook niet zo licht overdenken? Je bent in de wereld. Mooi ook niet zo makkelijk overdenken? Want Goden hebben gezegd, laat uw weedduwen. En uw wezen op mij betrouwen. Ik zal ze onderhouden. Ik zal het onderhoud. Die wegen die hebben ook een stuk voor in de wijk. Op verschillende plaatsen. Wordt hun onderhoud. En bewaring toegeschreven. God heeft een bijzonder woord. Ook voor weduwvrouwen. Wanneer je geen weg meer weet en geen raad meer weet, dan is er nog een hoofd in de neem. Dan is er nog een hoofd in de neem. En dat de onsterfelijke hoofd, dat gestorven is om eeuwig hoofd te blijven. Dat gestorven is om eeuwig je hoofd te blijven. De Heer mocht onze zieken genadelijk gedenken. Niet in de eerste plaats op beterschap. Wat een dat is. Want ik weet wat ziek zijn. Maar in zonde dat het geheiligd mag worden. Tot genezing der zielen. Van de malaat, zei de satra. Opdat alle wederwaardigheid die ons thuis gebracht wordt. Ik zeg thuisgebracht. Want niemand zoekt. Een man zit niet te wachten tot een vrouw ziek wordt. Een man zit niet te wachten tot een vrouw de kanker krijgt. Een man zit niet te wachten tot zijn vrouw sterft. Als dat nogthans geschiet, dan is dat een goddelijk werk. Dan is dat een goddelijk openbaar. En dan zijn ze gelukkig aan het aanvaarden. Maken. Aanvaarden. Maken. En onderworpen mag het zijn aan hetgeen wat God de oplegt. Want onderwerping heeft rust. Dan wordt de roede zelfs gekust. En veelal heeft de kerk in de verdrukking gewaar geworden wat ze aan God had. Wat ze aan Christus had. En we veelal gewaar geworden in een weg van tegenspoeden. Dat voorspoed was. En dat een schijnbare vloek een zegen was. Waarvan ook David zegt, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ik zie er ook nog enkele wezen zitten. Wezen, die hebben een vader gehad en niet meer. Die hebben een moeder gehad en niet meer. Die staan alleen op de aarde. De Heer mocht een dak geven voor die wezen, het welk hij zelf is. En hem mocht ze nog eens maken, hetgeen waarvan Johannes getuigd. Ik zal hen geen wezen laten. Dan zijn het gelukkig gewezen. Dan krijgen ze een vader die blijft en de beste ook want geen vader kan daarbij vergeleken worden en een onderhoud in deze tijd nu dacht ik uw aandacht een ogenblik bij het artikel van het nieuwe testament te bepalen bij het artikel in de geloofsakte Christi terwijl ik ons nader beschreven leg in het heilige evangelie van Johannes, dat zestiende hoofdstuk en daarvan nader het laatste vers, het laatste vers van Johannes 16, waar Gods woord al dus getuigd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 Heren wij kunnen niet met u beginnen, wij kunnen niet met u beginnen, dat beginnen dat hebben wij verbrast en verzondigd en dat hebben we doorgebracht. Maar och, als u eens met ons wilde beginnen, dan begin u met schuld en met oordeel en met vernedering en met verootmoediging. Als u met ons wilt beginnen, dan gaan wij zakken in de verlaaien der ootmoedigheid. Dan alleen zal er een klagen overblijven van een levend mens. Om een dagelijkse vernieuwing. Om een dagelijkse bekering om een dagelijkse opwassing van de nieuwe mens en een dagelijks afsterven van de oude mens. Het is uw goede hand, zowel gisteren als zeden, die ons nog samenbracht rondom den kandelaar van uw licht. Uw licht, niet ons licht, maar Uw licht, en Gij zijt het licht der wereld. Een iegelijk mens verlichtend die in de wereld komt. Ach, U mag in dit morgen uren. als die blinkende morgenster, Uw ellendige verlichten met het licht des heils. Met het licht des levens, met het licht uwe verbondstrouw, met het licht der genade. Hij mocht in eerste morgen eens zegenen in deze of gene, opdat het verlies voor de duivel was, dewelke we niks meer gunnen dan verlies, niks meer gunnen dan verlies. Hij is niets meer waardig dan te verliezen. Maar wat uw koninkrijk betreft, dan zegt geen gebed. uw koninkrijk komen toch, O Here? Er werd de troon des satans in ons neer. Als dat op deze morgen mocht zijn, was dat de beste morgen. Een onvergetelijke morgen, een morgen van indalend licht, een morgen van blijvend licht en van doorgaande verlichtend licht, waarin de zondaar aanschouwt dat die zondaar is. En als zondaar geboren, en als zondaar wedergeboren en als zondaar gerechtvaardigd en verwaardigd de aannemingen tot kinderen God, door de welke ze roepen, Abba, lieve Vader. Heren, er zijn er nog enkele die niet bekeerd kunnen worden. Zou u het willen doen? Er zijn er nog enkele die niet zalig kunnen worden. Zou u het willen? Er zijn er nog enkele die meest met verlorenheid over de wereld gaan. Zouden ze door rechten behouden maar gewoon. Er zijn er nog enkele die hebben de stad van verre gezien. Van verre gezien. En menen in de haven om te zullen komen. Die maar niet kunnen zien dan ze ooit rechtvaardig voor God gesteld zullen we, die maar niet kunnen zien dat ze ooit van zwart wit gemaakt zullen we, en ooit van een duivels kind een kind God gemaakt kunnen we. Er zijn er nog enkele heer, waar het onmogelijk voor is om verlost te worden, onmogelijk voor is om een vrijspraak te ontvangen. Onmogelijk is om de veroordeling te mijnen. We zien het wel liggen. Maar we kunnen er niet komen. Waar het maar onmogelijk voor is om onder u te komen. En altijd weer gewaard wordt dan de staan tegen u. Er zijn er nog enkele die het leven niet verliezen kunnen. En het maar in de hand houden hoe benauwd als het ook hebben. Geef nog eens een overgaan, want daarin ligt de zaligheid. Bekeer onze kinderen en kleinkinderen. Keren ons, verant u over onze kinderen. Houd ze nog bij de waarheid. Doe ze nog leven bij de waarheid. En ze mochten niet bekeerd worden door de waarheid. Ach, dan was een levendje kwijt voor de duivel, maar dan zouden ze ervaren met een rut, uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Gij mocht de waarheid openen, maar ook ons had. ook ons had. meest op slot, en de hemel is ook meest op slot. En de Bijbel is ook meest op slot. En dan is meest een tijd de hel open. De hel open. Als al die sloten afgeleefd worden. Is er maar één. Die die sloten opent. U kwam altijd. Door de gesloten deuren. En dan ging u in het midden staan. Daar hoort u ook. Midden in de troon Gods en ons land. Midden op golf tussen twee moordenaars, Midden in de kribben van Bethlehem. En meest in het midden van de jongeren. In uw omwandeling op aarde. Gij zei het, middenwater, staan wij aan de kant. En er is niets beters dat uw kerk aan de kant staat. En van daaruit mag horen vrede. Zij uw lieden. Die alle verstand, ja zelfs het verstand der engelen te de boven gaat. Laat eens luisteren die niet luisteren kunnen. Er zullen nog wel een paar zijn die het niet kan die wel opgekomen zijn. De Heer, ik kan niet luisteren. Dus steek toch mijn oren. En verbreek toch mijn hartjes. Laat toch uw woorden zijn als een hamer. Om het hart te verbreizen. Of als een vuur. Om het uit te branden. En leeg te branden. opdat alleen Christus daarin kan en daarin woont, als de koets van Salomo. Ge mogen ons allen nog een verbeurden zegen schenken, ook ons, door uw lieve geest, bij aanvang, och, gij zij die getrouw en wel oude verbond, nog nooit gezegd, ik help u niet meer. Waar maar gedacht. Nooit gezegd, ik wil u niet meer horen. Ik wil u niet meer zien. Dat was wel verdiend. Maar dat heb ik nooit gedaan. En als we met al onze noden weer tot u mochten komen, dan heb ik nooit gezegd, ben je daar alweer? Hij heeft er alweer doorgebracht. Hij is alweer verzonden, dat heb je nog nooit gezegd, maar altijd met open armen ontvangen, de verbondsarmen. verbondsarmen die zijn lang, oh die zijn zo lang, die halen uw kerk uit een afgrond, die halen uw kerk uit een drek, die halen uw kerk uit alle ellende. Afzegel ons allen en ons aller gezinnen, vrouwen en mannen en kinderen, en verleen uw gunst bij de inkomst des jaars uit Amen. De Psalm 3, de Psalm 63. En, en daarvan het eerste en tweede zang zegt, O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo raas wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En wat er verder volgt in dat. Drie en zes salm, dat eerste en tweede zang werd, en ik krijg een ieder gelegenheid om zijn liefde gaven af te zonderen. Ja. Van onze tekst, die staan in de Bijbel. dus is een beetje waarheid in. Want er staat niks als waarheid in de Bijbel. Die kan je nergens lezen of je leest de waarheid. Niet een waarheid, maar de waarheid. Hij is gegeven van de God der waarheid. En een weldaad als die tot waarheid geheiligd worden ontzaten. Zij is gesproken door de beste lippen. Door de zaligste mond. Waar nooit geen bedrog in geweest is. En ook nooit geen bedrog in Terwijl van hem, wat een dichter van betuigde, de psalm 45. Genade is niet op zijn lippen, maar in zijn lippen uitgestopt. Daarop kan er daar afvloeien. vloeien. Maar het is erin. En dat vloeit altijd uit. Dat vloeit altijd uit. Dies hij ook. Van God gezegend wordt. In zijn omwandeling op aarde, God liep als een mens over de wereld. Maar zo verdenken. God liep als het eenvoudigste mens over de wereld. God liep als het enigste mens dat niet wedergeboren hoefde te worden op de wereld. God at en dronk, sprak en sliep en dat alles in de openbaring van het onbegrepen wonder God, dat God mens werd en God bleef en een moeder werd en maagd bleef. Je zou het hele leven mee kunnen doen, het is nog nooit begrepen, zelfs engelen op hoe we meer verstand dan ze hebben als wij. Ze zijn wel altijd begerig niet om door te zien, want je kan door God niet inkijken. Gelukkig maar. Maar inzien, en dat inzien, dat is bodemloos. Daar is geen bodem meer. Daarom zingt daar ook de kerk van. In de 89ste psalm. door u, door u alleen. Je geen twee hoor, maar één, alleen, om het eeuwig welbaar. Zou je die twee middelaars nodig ook. Ik zou nu weten wat je met een tweede moet doen. Eén middelaar is onmisbaar. En ook zakelijk en bevindelijk en zielzakelijk. Ik hoop dat hij van de jaar mag leren kennen. Want hij is een gepaste middelaar hoor. Hij kan staan waar geen vlees kan staan. En hij kan zeggen waar niemand kan zeggen. Hij kan spreken tot zijn vader. Vader, zijn schuld was mijne, zijn hel was mijne, zijn verdoemenis was mijne. En ik heb het met een offerandem een eeuwigheid volmaakt, dengene die geheiligd wordt. Hij heeft zijn kerk bijeenvergaderd. Niemand kan dat doen dan Christus zelf. Als domenis dat moesten doen, dan kwamen nooit een kerk op die wereld. Maar ze kunnen ze makkelijker verwoesten dan stichten en bouwen. Domenis zijn zonder de gevaarlijkste mensen. Die hebben nodig verdrukt te worden die een week in een jaar, nee, nee, die heb ik wel elke dag nodig. Ik ook hoor, anders zou ik het niet zeggen. Zou ik het niet zeggen. Ik weet zelf welke wulps karakter ik nog heb. Al ben ik zeventig jaar oud. Moet altijd nog geknakt worden. me zeggen ze wel eens, ja, God's volk heeft toch een knak. Maar ik ken die knak niet veel vinden hoor. De verdrukking. Kastijdingen die drukken de kerk naar omlaag. En wat zegt een apostel daarvan? Dat alle kastijding tegenwoordig zijnde, zijn geen zaak van vreugde, dat ze is, is wel, maar ze schijnt van niet, omdat ze tegen ons is. Omdat ze tegen ons het is te voor. Maar daarna werpt ze van zich af een brug waarin de kastijding omhelst. En God verheerlijk En van de kastijding niet af wil. Zulke vereniging. En zulke onderwerping. Verheerlijk God in zijn kerk. Waarvan ook een apostel getuigt: indien wij zonder kastijdingen zijn, dan zijn we bastaard en geen zo. En ik denk altijd maar dat je kastijd wordt dat ik een bastaard ben. Omdat mijn bastaard bestaan dan zo leert kennen tegen de verdrukking, maar vereniging. Het is een vrucht van het leven. Hij weet niet kwijt. Dan is de route nou goed hoor. Zowel als verbond. Dan kan geen onheilde stad verstoren. Waar God zijn woning heeft verkoord. Christus wandelde met zijn kerk op haar. Dat doet hij in de hemel ook. Daar wandelen ze achter het lam aan. Daar loopt niemand meer voor aan hoor. Maar alles achter hem aan. Als de beste weg dat is eigenlijk de weg. Om onze wegen te kruisen. Om onze wegen te doden. Want er moet maar één weg overblijven. Dat is ook niet veel. Jawel het is genoeg. Het is genoeg. Waar hij zelf van getuigt. Ik ben de weg. Over golle naar den vader. Door voldoening. Tot verzoening. Hij zeide tot zijn jongeren, zijn spreken, ja, hoe zeg ik dat te zeggen, zijn spreken is wonderlijk. Zijn spreken is haar enige... Die eeuwig doorsprak, want hij is de enige spreker zonder zatheid. Maar toch ervaart de kerk op aarding, Ik zal niet veel met u spreken. Daarom wordt zo'n wonder als hij een keertje wat zegt. Als hij een keertje spreekt. Maar zijn spreken dat is krachtig. Daar kan geen duivel tegen. En geen pijn en geen ellende ook. Als hij spreekt. Daar moet alles zakken. Gaat liefde van uit. Als Mozes spreekt, ja. Beste man, beste man die Mozes. Oh ja. Een lieve man ook, maar hij geeft geen liefde. Het is een heilige man ook, maar hij maakt niemand heilig. Dat laat de Jan Christen zo. Laat de wet verdoemen en laat Christus verzoenen. Dan hebben ze beide de ambt en beide de werk. En hij sprak tot zijn jongeren van zijn heen gaan. Dat hadden ze liever niet. Nee, je moet hem hebben om niet te kunnen missen. En dan hang ik er nog wat aan, en je moet hem een waarheid missen om hem te bezitten. Vat je dat? Vat je dat? Want het een waarheid missen is zowel door hem verworven als hem een waarheid is te bezitten. Wat is een gemis dat levend is, dat overwint God? Wat zei je? Dat overwint God? Ik nooit gehoord. Jawel, jawel. Je leest toch de Bijbel? Dan heb je het wel gelezen, hoor. Want ik praat een Bijbel, maar een beetje na. Dan kan je dat toch lezen in Genesis 32. Dat was een schot. Toch God overwonnen. Dat was een leuvenaar. Toch God overwonnen. Dat was een van de grootste zondaars. Toch God overwonnen. God geeft zich tot overwinning. Maar zo is er niks te winnen hoor, met een gebalde vuist. Hij laat het altijd winnen zo. Gelijk Jacob bij Jaboek. Voor oh, je. zou het wel in je hart willen schrijven, maar dat kan ik ook niet. En hij vermeldt zijn jongeren de noodzakelijkheid dat hij heen gaat. En hun zien er geen noodzakelijkheid in. Ze reden niet naar het kruis hoor. Niet sterven. Bij ons blijven. Je moet hem hebben om hem te willen houden. Je moet zijn liefde geproefd hebben. Om zijn dag en nacht te willen smaken. Maar. Hij doet niet alles wat zijn kerk zegt. En zijn kerk vraagt. Kan je begrijpen. Dat kan hij niet. Hij houdt nooit geen raad met zijn kerk. Hij heeft raad met zijn zelf gehad want als het onze ons ligt verre van de verdrukking verre van alle nood het zijn de beste middelen om onze verdoemelijke staat en diepe bederf en de afgrond van Gods eeuwige liefde en genade te leren kennen ja sommigen leren van de kanker meer is van hun griepje Maar geheiligd wordt hij. En als aan de jongeren gelegen had. Dan had de schuld nog opengestaan. En dat is met de bekommerde kerk net zo. Ze vragen om verlossen. Maar als er dan toekomt. Dan trekken ze allemaal terug. Trekken ze allemaal terug. Ze leggen de hoofd wel eens op de blok, maar dan is Mozes er niet. Maar als Mozes er is, dan trekt het hoofd weer terug. En dan blijft hij erop staan, hè. Maar als je er rijk voor de been, dan laat je het eraf halen. En dan wordt Christus je hoofd. Geen beter hoofd. Geen leerzamer hoofd. Dan Jezus Christus. Ze zeggen, ja, man. Als ik dat nog maar eens in zin kon. Is, dan zou ik het ook wel op de blok houden. Ja. Als ik dat maar eens in zin kon. Dan zou ik ook wel afgesneden willen worden. Mooi niet zien. Hoef je niet te zien. Als dat gebeurt en zie je genoeg. Dan zie je God deugd en in je verdoemelijke staat. En dan wordt God gerechtvaardigd. Je vonnis onderteken, En laat de rest er maar aan God over. Zalig worden is een worsteling. Zalig zijn is aanbidding. Want wij zouden maar behouden willen worden met onszelf. Maar dan houden we de hel over. Die moet je zelf verliezen om de hel te kunnen verliezen. Ja man, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar ik kan er niet toe komen. Ik weet niet hoe ik er komen moet. Hij mocht je nog eens brengen in dit jaar. Hij mocht je in dit jaar nog eens brengen. En als hij dat doet. Dan ga je heus niet als een spattelend of een mattelende nos naar je slag brengen. Want de kerk je graag gewillig verloren. Heel gewillig. En lieve God boven hun zalen. Zwaar hoor. Dan hoef je niet meer zalig te worden, want je bent zalig. In werkelijkheid een verloren mens. Oh, die leeft boven de wereld. Die leeft buiten de wereld. Is het waar? Toen we daar waren, toen hadden we geen vrouw meer, en geen kinderen meer, niets meer. Als God alleen. Daar kan je het goed mee doen hoor. Daar kan je het goed mee doen hoor. En dan mag hij doen wat hem behaagt. Want je bent zijn vat. En hij zeide tot zijn jongeren. Die weerbarstige jongeren die hem tegenstonden tot voldoening. Die hem tegenstonden in de weg der betaling. Die hem tegenstond in de weg van de verheffening van de schuld. Dan zet hij zijn jongeren aan de kant. En hij gaat door. Ik heb de pers alleen getreden. Alleen hoor. Alleen hoor. Niemand heeft er een hand aan uitgestoken. Judas heeft willen doen en dat heeft zijn leven gekost. Dat heeft zijn leven gekost. En. Petrus hebt zichzelf vervloekt en zijn meester en is door Christus gekust en naar de hemel gegaan. Het is wat hij. Een kussende Judas voor eeuwig verloren en een vloekende Petrus voor eeuwig behouden. Die Petrus hebben het ook veel misgaat hoor. Je hebt ook veel misgaat. Zijn tegenwoordig mensen die het nooit meer eens mis. Die het altijd goed. Het is zout en raak. Maar Gods volk heeft het veel mis. En zeggen menigmaal als het laatste ook maar niet mis zal zijn. Als het nog maar niet voor eeuwig mis zal zijn. Want om jezelf te bedriegen, daar heb je God voor nodig. Maar om door waarheid geleid te worden. Daar hij God voelen. Met vele beproevingen. En verdrukkingen. Ja waarom moet dat er nou altijd bij? God komt toch in de wedergeboorte alle verdrukking wel wegnemen. Jazeker. Jazeker. Kom best met de wedergeboorte alle ellende wegnemen. En de kerk zo'n beetje doen zweven op adem, Maar hij heeft mildere gedachten over ons. Mildere gedachten. Want door middel van de wedergeboorte kom je in de verdrukking. Kom je onder het oordeel. Kom je in je verlorenheid. Kom je in je verdoemeniswaardigheid. Door middel van de wedergeboorte. Worden ze een verloren mens. En konden ze dan de wedergeboorte maar zien. He. Dan zouden ze zeggen ga goed. Ga goed hoor. Maar daar zie je niks van. He. Oh nee. Daar zie je niks van. Maar ik moet nog wel zeggen van de tekst. He. Want de tijd zegt me ook wat. Dat hij doorloopt en zich doodloopt tegen de eeuwigheid. Voor u en mij. Christus zei de tot zijn jongeren, waar hij zo naar veel van u zou kopen zeggen. Hij die man nog gekend, ik hem wel gelukkig. Ik heb hem gelukkig gekend, kopen ja. En hij zei die menigmaal, Christus zou naar veel zijn van zijn kerk. Dat is echt waar ook hoor. Als dat niet waar was, was hij toch niet voor gestorven? Is dan voor zijn kerk naar de hel gegaan? Hij heeft toch hun hemel uit de hel gehaald. En hij is de hel tot een hel. En Satan tot een Satan. En de dood tot een dood. En de zonde tot zonde. Verwinnaar in den strijd. En geeft uw de volk den zegen. Zegende tot hen. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Dat zijn onversleidbare dingen. Dat zijn onverouderde dingen. Die kunnen zo oud worden. Bij wijze van zeggen. Als met huzelen. Maar het zijn goddelijke dingen. En als ze weer eens opwaait, Dan worden ze allemaal weer nieuw. Dan worden ze allemaal weer nieuw. Dan weer eens teruggeleid te worden. naar de daden gods. De adem desalmachtige machtigheid Mijn levend gemaakt wordt. Niet de adem van Mozes. Maar de adem desalmachtige heet. Mijn levend gemaakt. Maar Mozes heeft mijn adem ontnoemd. Opdat Christus mijn adem zou Ja maar. Ik zou best bekeerd willen worden, ja dat denk je, ja dat denk je, ja dat denk je, maar waarom moet er nou altijd zoveel aan vooraf gaan, waarom moet een hele daar soms een vrouw voor verliezen, en een andere man, en een andere kinder. Waarom moet het nou altijd door verdrukkingen gaan? Dat is de opvoeding, de strijdende kerk, Zijn openbaringen is genot. Maar zijn kastijdingen zijn opvoedingsmiddelen. Om afgevoerd te worden van alles wat geen brood is. Of dat er maar één brood over zit. Ik ben het brood des levens. Welk uit de hemel gedaald is. En hoe krijgen ze dat nooit. Ik dacht vannacht nog. Onder al die leven der heidense openbaringen. Ik denk wat een verkwisting van geld toch verschrikkelijk. Maar God heeft nog nooit één kruimel genade verkwist. Maar ze wordt wel in verkwisters verheerd. Ze wordt wel in doorbrengers gegeven. Maar God heeft nooit ene vrucht. Van die boom des levens verkwist. Er is altijd plaats voor gemaakt. En als er plaats is. Dan is de vrucht terug. Want de vrucht is de plaats voor geweest. En Christus is. De zonde voor geweest. Als Hellebroek aan Brakel vraagt in zijn laatste nachten, hoe het met hem gaat, dan zegt Hel, dan zegt Brakel, ik ben blij dat de borgstelling de val voor geweest is. Dus eer de zonde waren was het landen. Eer de schulter was de borgte. Eerder scheiding was, was er vereniging. Eerder verlorenheid was, was er behoud. God was in Christus de wereld met hemzelf verzoend, hoor je wel. Dat is allemaal daar gebeurd. Maar het moet hier toegepast worden. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat ge vrede hebt niet in uw roeping en niet in uw rechtvaardigmaking, ook niet in uw verkiezing, ook niet in uw kindschap, maar vrede niet aan mij, niet vrede bij mij, maar vrede in mij en in Christus woont God en God woont in Christus. Dit is een vrede geliefden, die ademt naar God. Dit is een vrede, met de engel in de hemel, dat waren ook onze vijanden gewoon. Maar door het bloed des verbonds zijn ze onze vrienden gewoon. Als gedienstige geesten, die uitgezonden worden. Op een de dienst dergeen die de zaligheid beërgt. Christus heeft niet wat verzoend. Maar die heeft alles in een verzoeningsfeer sfeer gebracht. Door zijn dood. En door zijn bloed behalve. Behalve. Voor de gevallen engelen. Daar is geen plaats meer voor in de hemel, Want er is geen plaats gemaakt in de borg voor hen. Zij zijn verloren en blijven verloren. En we kunnen ze nooit uit de hemel houden in de diepte gezet. Maar op aarde minigmaal. stoken ze de hel op een jaart. En daar kunnen ze hoor. Ze zijn echte machinisten van de hel. En daar kan die je vrouw voor gebruiken, daar kan die je man voor gebruiken, daar kan die een van je kinderen voor gebruiken, om de hel te ontsteken. En ik meen ook dat al Gods volk in hun doorleidende kennis zullen maken met de hel voordat ze naar de hemel gaan. Wij dan die weten, de schrik des Heer. Bewegen de mensen tot het geloof. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat gij vrede in mij. Hebt. En die vrede kan je hebben in de oorlog in huis. Die kan je hebben in de oorlog van het land. Die kan je hebben in een burgeroorlog. Dit is een conscientievrede. En een conscientievrede dat is een paradijsvrede. En een paradijsvrede vervult hun harten met vrede. Dan zegt een apostel, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorende God? God is het die rechtvaardig is, het die verdoemd Christus is het die gestorven Ja, wat meer is ook opgewekt is. En zit aan de rechterhand des vader. En die altijd voor ons bid Door bid. Naar het einde bidt. En als de laatste binnen is. Dan houdt ook dat op. Want voor de verloste hoeft u niet te binnen. Daar zijn geen vuile voeten meer. Dan hoeven ze elkaar aan de voeten ook niet meer te wassen. Gelukkig als hier nog beuren maar. Gelukkig als hier nog beuren maar. Hier is het ook een zeldzaamheid als gebeurt. Maar in de hemel hoeft dat nooit meer, want er hebt niemand vuile voeten. Meer. En in de hemel is er maar één grond. God lief boven alles en de vervulling de naaste als hij zijn. In de wereld zult gij, niet kunt gij, zult gij verdrukken. En wanneer begint, als u weet te geboren. Hij van dood levend gemaakt wordt. Hij genade ontvangt, dan gaat ze beginnen. Is het waar? Daar zal vroeg nu, dat is niks te vroeg voor. <tossimus> en dan wil ik daar nog iets aanhangen wat van belang is. <tossimus> Zodra God de zijn genade verheerlijkt heeft. Dan valt de strijd. Maar eerst de genade en dan de strijd. Hoor. De duivel komt altijd een streepje achteraan. Hij komt altijd met zijn aanvechtingen als God wat gedaan. Als God wat gegeven. Dan voor die tijd toevoeg het niet. Want dan leef je met hem. Maar als God je eruit haalt. Door hartvernieuwende genaden, dan krijg je de duivel tegen. Maar, het werk is gebeurd, dan kan het alleen maar wortelen. Maar het zal nooit uitgerukt worden. Nee, nee, ik heb eens een man gekennen in mijn leven. Die nadat God hem van dood levend gemaakt en in de weg daarover tuigen gebracht heeft. Het is zes weken dag en nacht dronken geweest. Dag en nacht. Om het er maar uit te zuipen. Om het er maar uit te drinken. Het ging allemaal dieper. Het ging allemaal dieper. Allemaal dieper. Allemaal dieper. Tot het ten laatste eens kwam. Omdat zondagsmorgen geen weg meer wist. En in die anders dag mijn verstand te verliezen ben ik in een kerk gevlucht. Ben ik onder het hok gaan zitten waar ze de klok luid. En laat nou die dominee die morgen preken. Toen bekende Manasseh dat God God was te die, daar ging het Toen was het gebeurd. Toen was het gebeurd. Toen capituleerde die man. En gaf zich over. Zijn God heeft zijn zelf. Rijkelijken en verheer. In de wereld wat verstaan we onder de wereld. Waar wij een leven die in het boze ligt. En die ten vuren bewaart. De wereld die reist vandaag. Van haar sterfbed naar haar doodsbed. Zodat we nog net bekeerd kunnen worden. Ik zeg er niet dat in tachtig de komst van Christus niet wezen zal, want alles is er rijk voor. Alles is er rijk De zonden hebben een hoogtepunt gekregen. Christus wordt op de televisie ingevoerd in zijn lijden, zijn sterven. Ja die wordt ingevoerd. Als een man waarop je zondigen kan. En waarmee je zondigen En onze arme jeugd wordt worden weggeslingerd. In de zeden zonder reden. Ouders. Als je nog kinderen hebt gunzenen waarschuwen. Gunzenen van een man. Niet altijd een trap geven hoor. Die altijd een trap geeft hoor. Ouders tergt uw kinderen niet. Opdat ze niet zat van u worden. Maar praat met je kinderen. Maar ze recht op hebben. Dat hun ouders met hen de gevaren. Van deze tijd voorover staan. In de wereld zult gij, dat een vaststelling hoor. Er is nog nooit geen Bijbelheilige bekeerd zonder verdrukken. Ga ze allemaal maar Ga ze allemaal maar Er is nog nooit geen Bijbelheilige zalige geworden zonder ramzaligheid. Ga ze allemaal En die Gods volk in de leven gekend hebben. En met hen geleefd hebben. Die hebben dat ook menigmaal ervaren, dat in de tenten der Rechtvaardigen altijd wat te doen is. Dan is met hem, dan is met haar, er is altijd wat te doen, en, en, en, en. Als de zijn kerk kruis door middel van hun kinderen, dan is dat wel het smartelijkste kruis. Als God David kruist met een opstandige Absalom en met een verkeerde naam dan zijn dat de zwaarste kruisen, waarin een ouder ontkroond wordt. De zwaarste kruisen, waarin de naam der ouders begraven wordt terwijl ze nog leven. Zeg wel eens tot mijn kinderen, in de catechisaatse kinderen. Timmer niet aan de doodskisten van je moeder. Nog van je vader. Want als je kwijt bent, zou je ze wel eens op willen lepelen. Uit de aarde. Om er nog eens een praatje mee te kunnen maken. Maar dat kan het niet meer. Dan kan het niet meer. Waardeer toch je ouders kinderen. Terwijl ze nog zijn de enigste mensen die de jas voor je uittrekken en de toe toedekken. Maar in zonder geld het dan ook weer zijn kerk. In de wereld zult geen verdrukking hebben. Dat kan lichamelijk zijn en naar de zielen zijn. kan ook allebei gelijk zijn. Dat kan ook allebei gelijk zijn. Kan ook zijn naar de zielen, niet naar het lichaam. Kan ook zijn naar het lichaam, maar niet naar de zielen. Dat onderscheidsopenbaring, dat laat ik voor God. Maar dit wil ik er nog aan Dat zwaarste kruis is het zondekruis. Het diepe bederf, wat na de rechtvaardigmaking overblijft. Dat totale verdorven bestaan, wat naar je afwassing overblijft. Dat totale verdorven hart, Dat naar je vrijspraak overblijft. De weg naar heilig maakt, Is meer dan ooit sterf. Waarvan een apostel zegt. Ik sterf alle dagen. Betuigende bij de roem. Die in Christus Jezus En hij mag wel eens zijn. Dat hoogliet is leeg in hun harten. Ik ben zwart en toch liefde. Ik ben een doemeling en toch een bondeling. Ik ben verloren en ben toch behouden. Christus is mijn liefste vriend maar mijn vleeshaken. af. Daarom moet mijn vlees vernietigd worden. En de geest moet overblijven. Hoor je. Hoor je. De weg naar de hemel is geen weg. Met bloemen bezaaid. meest met doren en voetangels en klem. Maar dan kan je weinig indenken. Als dan Jacob aan zijn einde komt. En de misbanken opgeheven zijn die hier zo vele zijn. Meest ziet de kerk niets. Dan de hel voor hen en het graf onder hen. Maar als dan eenmaal alle misbanken over zullen zijn. Door de zonne der gerechtigheid. Dan zeg ja. Op USA, op USA, toen moest hij nog wachten, toen moest hij nog wachten, hij was er bijna, maar het was nog wachten. Hij was bijna binnen, maar het was nog wachten. Volk wachten is een veel voorkomende daad in het leven van de kerk. Maar als ze daar eenmaal zijn, neemt de wachttijd ook ten einde. En hoe Abraham om niet meer te wachten op Isaac. En de kerk niet meer te wachten op Christus. Ze zullen dan bij hem, ze zullen dan in hem. Ze zullen hem dan eeuwiglijk prijzen en loven. Dan zal het geen nieuwe jaar zijn, want jaren zijn er niet meer. Die zijn opgehouden. Mooi denken. Dat daar alles hetzelfde zonder verandering is. Dan zeggen ja, maar mama, dan ga je toch op lot vervelen. Laat ik nog eens iets zeggen van onze oude vriend Kobus. Ik kwam eens bij hem. En toen zei die, nou zit ik er toch mee te houden. Nou zeggen ze maar dat ik dat lied zat zal worden te zingen in de Nip omdat dat hetzelfde lied is, alle zangverenigingen hebben geregeld weer een ander lied en geregeld weer een andere zang. Hey, maar nou zeggen ze maar dat ik dat zat zou worden. Om dat lied te zingen. Het land dat geslacht is, je weet hoe dat loopt. En dan ben ik er toch achter mag gekomen. Tot rust voor mijn zielen. God is dat lied, dat lied is God. En daarom geen zatheid in dat lied. Want God is dat lied. En dat lied is God. Ach oh, geliefd, het zal zo goed zijn. Kom op niemand terug hoor. Ik heb er veel begraven. En veel van Gods volk aan hun sterfbedden gestaan. Maar ze zijn. Ze hebben zo goed dat ze nooit meer opkijken. Ze zijn zo voldaan. Dat er niemand meer iets te vragen. We zijn zo voldaan, dat er niemand meer iets te begeren heeft. Nou, je weet wel, de begeertes staan nooit stil. Dan dit en dan dat. De begeertes lopen altijd. Maar dat is het enigste land waar men nooit begeert. zal. Want alle vragen zijn beantwoord door God zelf. En alle begeertes zijn verzuild. Ze zullen elkaar er ook nooit buiten God zien. Als ik die vijftig jaar terug denk, Dan heb ik er vele gekend in mijn leven. Van God en, en wat verder. Vele, vele. En dan zullen we ze straks weer ontmoeten. Want de gemeenschap van is niet verbroken. Maar onderbroken. Onderbroken. Het wacht naar volk. En dan zullen ze elkaar nooit ene seconde buiten God zien. Ik hoorde dat is een vrouw zingen. Dan zei, dan zei ik mijn dochter te zien. Ik zeg jawel, dat zou je wel zien als ze er is hoor. Maar je moet niet denken dat je dat dochtertje alleen zou zien. Dat dochtertje dat is in God. En God is in dat dochtertje. Zodat de kerk altijd in God is. En God alles en in alles zal zijn. Ik kijk. Zult gij verdrukking hebben, maar. maar de moed niet verliezen. En dat doe ik zo makkelijk. Oh ja. Als maar een paar dagen donker is, dan weet ik al lang geen moed meer te komen. Als ik maar een paar dagen iets meedraagt in mijn lichaam waar me pijnlijk is. Waar me pijnlijk is. Dan denk ik denk, zou dat nou niet meer overgaan? Zou dat nou zomaar blijven? Zou dat nou niet. Dan top ik ook maar weer om. over te gaan, de kruispoeren en de. En weet ik wat er erbij komt? Altijd weer proberen of over Maar, heb goede moed. Want zonder kastijding dan moesten we zonder moed zijn. Zonder kastijding moesten we geen moed hebben. Want de kastijding is een teken van kindschap. En daarvoor straks de eeuwige gemeenschap. En hij houdt zoveel van zijn kerk, dat ik tegen woorden voor vinden kan. Hij hoort ze liever piepen als een zwaalu, als dan ze buiten hem zingen En buiten hem leven. Hij hoort ze zo graag. Een moeder toch ook? Als een moeder haar kind des nachts hoort schreeuwen, hoe gauw is het bed niet, hè? Hoe gauw heeft ze dat kind niet aan de hart liggen? En geen vader sloeg met groter midden op zijn ontfermend kroost hoog oh, dan Israël zeer. En dat voor hem. Een beetje moed gehouden vol, Nog een beetje moed gehouden. Het hoeft niet zo lang met te duren. Een beetje moed gehouden. En dan mogen ze de reis gaan maken zonder reisveld zonder reis, Want zij gaan naar Kama. Der eeuwige rust. En als ze reisgeld nodig hebben, dan krijgen ze dat er voor die tijd. En dat is stervende genaam. Stervens genaam Dat is de laatste genaam. De invoerende genade. Naar nou, de God genaam. En dan is het ook een wonder. Dat een mens sterft van hartverlang. En dat hij in de opstanding opstaat met een goed hart. Met een goed hart. Dat iemand sterft van de kank. En in de opstanding opstaat zonder kank. Dat iemand sterft van de ellendigste ziekte die op aarde kunnen zijn. En dat hij in de dag der opstanding gezond. Voor eeuwig gezond. Lichaam gekocht, de ziel gekocht, beide gekocht en voor en in den koper en den betalen die het eeuwige leven is voor dit genoeg Amen. Acht zegen u wordt, heren, met toepassing, met toepassing. Dat we er morgen nog iets van weten. En dat er overmorgen nog iets van opwelt. Gij mocht ons gedenken, Of dat wij aan u mochten denken. U is altijd de eerste. Maar ook de laatste. Gij hebt alweer geholpen. Wat van altijd niet aan het goed gedaan hebt. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. U maakt het goed, door uzelf en met uzelf. En al wat wij mogen zeggen, kan alleen door u gebruikt worden. Tot bekering, lering, onderrichting en onderwijzing. Amen. Onze slotzang zei het laatste van Psalm 2,7 dan zal maar zoveel gunst bewijzen. Het gezegendheidendom, het geluk van deze koning, prijzen die David's troon beplopt. Geloof zij God dat eeuwig wezen, bekleed met mogend heen. De Heeren in Israël geprezen doet wonderen, hij alleen, als het tiende van 72. Als wij met opmerkzaamheid bedeeld waren en met opening onze ogen, dan zouden wij God bewonderen. Waarom? Omdat hij voor 25 jaren in dat kleine deeltje, dat kerkje zo groot was, blijdschap gaf. Waarom? Omdat onze leraar het beroep had aangenomen wat al enkele jaren in de bevruchting lag, en in de overdenking lag, want in die tijd toen hij een gezelschap bij Jan Boon, zaterdag s'avonds, en de meesten die zijn al binnen, ik zie er nog enkele van zitten, die er ook waren, en dan kwam de dominee, elke maand, dan kwam die op een deesdagavond, een predigbeurt vervullen. En er groeide een band. En in die gesprekken op zaterdagavond. Dan was de dominee de laatste jaren er altijd bij. En dat begon in het gebed. De werkzaamheden. En ten laatste zei Boon. Wij moesten dominee van de Poel maar beroepen. Maar Boon die had er meer van weet dan wij. Want, toen was er een ledenvergadering, toen zei iemand: Ja, als het deze keer niet is, dan de volgende keer. Nee, zei boven, deze keer. Deze keer. En, de domme had er niks tegen. Niks tegen. Het, ik denk dat er een losmaken in Gisendam was, dat hebben we gisteren gehoord. En in Gisendam zou wel schrik en we ontruchting geweest zijn. Maar hier was blijdschap. Want de dominee had beroep aangenomen. En waar zijn nu die 25 jaren gebleven? In het licht der eeuwigheid. Maar een spannende tijd. Abraham, die 25 jaren in zijn vruchtbaarheid, die duurde lang. Want, er was wat beloofd. En uitzien is wachten. Maar hier was de vervulling. En waar zijn nu de 25 jaren gebleven? Ze zijn opgerold in de eeuwen. Maar de dom heeft ze een gedaan, zonder tegenspreken gekomen. had er niks tegen. De Heer die rocht het in de harten, hier in Eden, de werkzaamheden. Want er is niks van de mens bij, want God vervult zijn raad en bestuurt hetgeen dat voor eeuwigheid vastgelegd is. Zo heeft een heren dat de harten hier bewerkt. En het hart van de domen hier bewerkt. En God komt de eren ervan toe. Want we denken dat hier in Ede nog een uitverkorene lag. Dan zegt Heerdebroek, hij brengt de uitverkorene tot het middel. En het middel tot de uitverkorene. En zo heeft onze leraar hier maar gearbeid 25 jaar. Voor een maand. Christus uitgesteld. En we hopen dat er meer gebeurd is. Als dat er zichtbaar is. Want God bedekt ook voor zijn knechten veelal. Want we zijn allemaal door en door mens. En mens wil wat wezen en mens wil wat worden. En gelukkig gaan we niks meer hoeven te zijn. Want niet in de nullen die wel God vervullen. Maar, nu ligt hier toch in de gemeente een zware verantwoording. Want u is leven en dood en zegen en vloek verkondigd. Het wel en het wij. En als we daaronder verloren gaan, dan zal het kierige sidon verdragelijker zijn. Waarom? Omdat daar nooit geen evangelie verkondigd is. Maar daaronder verloren te gaan mijn mede reizigers, dat zal een hel de hel zijn. En vaders en moeders. Wij hebben ook kinderen. Hoe maakt u het ermee? Als ze naar de catechisatie gaan. geef je wat mee? Overhoort u de vraagjes? Of dat de die dat werk doen moeten, het niet als een taak hoeven te doen. Zijn er nog anderen die er nog een zucht voor hebben? Of de Heer Onadem jeugd nog gedenken mocht, of dat ze nog bekeerd mochten worden. die zuigkracht der zonden, de verleidingen der wereld, voorwaar het is groot als een mens voor de uitwendige zonde bewaard wordt. Maar het maakt hem niet zalig. Maar de Heer mocht dat woord, wat 25 jaren bijna hier verkondigd is, zegen op. Eén wat, wat er en buiten was te vrucht gedragen. De Heer had zijn uitgekozen kerk eruit, daar hebben we geen twijfel aan. Maar als wat daaronder verloren gaan, de schrik de Heer mocht nog bewegen. Want we gaan niet verloren omdat we niet uitgekozen zijn, maar er staat geschreven die niet gewild hebben dat de koning over hen zo zijn. Onze onwil, onze wil mocht dus vernieuwd worden. De hartstocht geregeld en de wandel gereinigd worden. Dominee, de heren, heeft je hier gesteld. U hebt er ook niks aan hoeven te doen. Het ging ook vanzelf. Het mag je willen, het mag je wel welbehagen. En de Heer dat alles gebracht om zijn wil. Nochtans hebt u een schoon arbeid. En de Heer u je eruit en door gehaald tot hiertoe. Je hebt net gezegd, de wereld zult je verdrukking hebben. Dat vergeten we nog wel eens. En dan menen we dat er mij wat vreemd overkomt, Maar het is niet vreemd, naar wij zijn vreemd. Ik vreemd van het leven. Van.